We gaan het over Leopold I hebben, van al onze vorsten, de koning waar we het minst van afweten. En daarom, Gita de Nekker, u hebt er een boek over geschreven. En u noemt, in het voorwoord van het boek, noemt het een beetje een monument voor Leopold I. Ja, ik denk dat ik zeg, um, het is een beetje een monument als um, vergetelheid het ergste is wat iemand... Ja. Gelijk wie natuurlijk kan overkomen, dan, uh, dan is dit boek wel een monument voor hem. Ja. Ja, want u stelt dat samen met ons vast. De doosnee-Belg weet heel weinig over Leopold I. Inderdaad, ja. ik denk uh, als ik begin te vertellen over uh, wat ik bijvoorbeeld dan over zijn Europese connecties uh, te weten gekomen ben. Want ja, ik heb dat eigenlijk ook wel allemaal. Uh, al zoekende gevonden. Hè. Je weet dat nooit op voorhand. Dat is hetzelfde als met die verhaal, dat verhaal over de olifant. Het zoeken mm -hmm. is, uh, is part of the job. En dat is heel leuk. Um, Historisch zijn geen alwetende mensen die alles uh, op voorhand kunnen uh, verzinnen. Hè. Uh, dus dat is ook uh, een, een leuk aspect van, van, van het werk. Um, maar je stelt dus het vast ik, ik stel vast ook dat mijn collega's zelfs uh, het Europese verhaal uh, van Leopold eigenlijk nauwelijks kennen. Nee, en als je dan begint te schrijven, dan kom je uit bij een, bij, met een, bij een boek van 700 bladzijden waarin je... Ja, wat vertelt u daar allemaal in? Het is onvoorstelbaar om het verhaal van Leopold I te vertellen. Moet je de geschiedenis van Engeland uit de doeken doen? Moet je de geschiedenis van Frankrijk uit de doeken doen? Moet je een stuk Russische geschiedenis kennen? Griekse geschiedenis? Portugese geschiedenis? Mexicaanse geschiedenis? En dat komt allemaal samen in de mooiste prins van Europa. Want zo werd hij dan in die tijd ook ja, nog... Ja, hij werd door, door Napoleon de eerste, de mooiste prins van Europa genoemd. Dat was uh, ja, als hij als 18 jarige naar Parijs ging, samen met zijn broer, uh, die dan hertog van sachsen coburg zou worden. Um, gaat hij lobbyen eigenlijk voor dat hertogdom dat door uh, Napoleon uh, onder de voet is gelopen en dat dus samen met andere kleine Duitse vorstendommen uh, probeert eigenlijk bij Napoleon in de gunst te komen. Ah, ja, ja. En uh, ja, Napoleon, van alle prinsen die daar uh, hun opwachting maakten, was Leopold de mooiste prins. En fin, dat is ook wel waar. Het is een heel mooie man, hè, uh, dat als jonge man herkennen op een printje of zo. Hij heeft een standbeeld in Antwerpen, hè, Sven, Op de Leopoldplaats, nou. Die, die meneer op dat paard. Dus ah, eentje dat... van Blankenberg had ik dat nee, in de pannen was in de pannen. pannen. Ja, in Hij staat ook op de congreskolom in Brussel. Dus dat is heel hoog, dat kan je niet dat zien. Heel hoog. Daar zie je hem eigenlijk niet. Maar zie je, ook, zie je wel zijn presence. Een heel trotse man, een heel uh, knappe ja. man. Ja. We moeten voor we over Leopold I, dus de koning van de Belgen, praten. Die man was de veertig voorbij toen hij koning werd. En hij had eigenlijk al een, leven, een, een volledig leven geleefd. Hij was al op een haar na. Koning mag ik niet zeggen van Engeland geworden, prins gemaal van Engeland. Hij was getrouwd met de kroonprinses van Groot-Brittannië. Ja, dat is een heel mooi, romantisch en ook heel tragisch verhaal. Dus na het congres van Wenen. of eigenlijk op het congres van Wenen. Euh, heeft Leopold min of meer een duwtje gekregen van de Tsaar, de Russische Tsaar Alexander, om naar Engeland te gaan. het congres van Wenen, dat is. Dat is na Napoleon. Dat is 1814, 1815, ja, als dus als, als Napoleon verslagen is, verslagen is en, de, verslagen is, en de, ja, de, ja, ja. de zaak moet eigenlijk uh, ja, weer georganiseerd worden. Um, dus op dat congres gaat Leopold, eigenlijk van, van op dat congres, uh, samen met Alexander naar Engeland uh, om daar ook de overwinning te vieren mm -hmm. van uh, de, de, de, ge, de gevestigde machten. Hè. Mm -hmm. Samen met George, uh, die daar dan op dat moment. Um, prins regent is, nog geen koning. George, die, die zou George de George IV, worden, ook een heel interessant figuur. En zijn dochter, Charlotte, is de enige uh, troonopvolger of de enige die eigenlijk in de running is om uh, George dan later op te volgen. Uh, die is op dat moment verloofd met een Nederlandse prins, uh, Willem. Uh, een lelijke, rosse... Ja, een uh, slender Billy noemt Charlotte hem. Ik vat even een hoofdzoek samen. <laughs> en uh, fijn, voor, voor Rusland was dat eigenlijk niet zo interessant dat er op die manier een alliantie zou tot stand komen tussen Engeland en Nederland. Of de Nederlanden, hè? want de nee, België dus was, was toen ook, uh, ook nog slecht. een deel van, uh, van de Nederlanden. Um, en Leopold slaagt er dus ook wel in om daar... Uh, ja, zeer charmant uh, uit de hoek te komen en uh, Charlotte te verleiden. Het wordt een ongelooflijk passionele relatie. Dus daarvan getuigen hun brieven, waarvan eigenlijk voornamelijk die van uh, Charlotte bewaard zijn gebleven. Ja, e echte liefde, want vaak in zo'n geval... Speelt daar politiek mee? U vertelde het zelf ook al. Worden dat soort van huwelijken gesloten omdat het goed uitkomt? Uiteraard was dat een gearrangeerd huwelijk. Dat is duidelijk als je ziet hoe het tot stand gekomen is. Maar toch leidt er daar grote passie op tussen die twee. Het is niet omdat het gearrangeerd is dat het geen goede seks kan zijn. Dat is eigenlijk wel mooi samengevat. Het is grote liefde en... dat. Je moet ook, dat is de tijd van Jane Austen ook. Hè? Dus zij, die Charlotte, is ook helemaal in die sfeer van Jane Austen tegen die aristocratische verstandshuwelijken. Ja, ja, ja. Prinsen en aristocraten trouwen voortaan niet meer omdat het moet van hun ouders. Uh, ze trouwen ook soms met berooide prinsen enzovoort. Ja, ja. Dus zij zit helemaal in die uh, sfeer. En, uh, en Leopold eigenlijk ook. En zij hebben eigenlijk, als ze dan getrouwd zijn, ook de ambitie om in Engeland het toonbeeld te zijn van deugdzaamheid, uh, echtelijke liefde. Um, ja, wel, in eerste instantie is de Engelse bevolking niet helemaal mee. Hè. Ze noemen Leopold een bedelprins en een soort van armoezaaier die komt trouwen met een goede ja, partij. Ja, dus je, je ziet wel die karikaturen waar hij, waar hij voorgesteld wordt uh, met, een, uh, met een braadworst uit Duitsland en kapotte uh -huh. laarzen. En uh, ja, je, gaat dan, je ziet ook zo van die... Tekeningen waar, waar hij dan uh, op de wip zit. En, en, enfin, en zij natuurlijk door het gewicht van haar absoluut de overhand nemen. Ah, maar ja, ja. Zij, is, zij is een vrouw. En uh, dat koningshuis heeft ook wel een man nodig, een deugdzame man, want George IV is een, uh, een losbandig iemand. Wordt dus uh, ja, door de bevolking uitgespuwd. De, de bevolking verlangt naar een, uh, een echte... Ernstig koppel. Een, een, ja, ernstig koppel, een mooi koppel. Ja. Enfin, de, de, zij is eigenlijk ook zo, ja. wat uh, Diana dan geworden is, de, de People's Princess, ja. zeer populair... En het huwelijk was ook wel heel uh, populair bij de bevolking, uiteindelijk. Ja, uh, naar, naar het schijnt waren er Engelse koppels die hun eigen, e eigen huwelijk uitstelden om te kunnen trouwen op dezelfde dag als uh, Charles en Diana, wou ik zeggen. Maar het is Le <laughs> Leopold en Charlotte. Leopold en Charlotte, ja. Dus het uh, echt wel een, een, een hype in die tijd. Ja. En dan slaat en dan het noodlot, slaat het noodlot toe. toe. Dus zij zijn eigenlijk maar heel kort getrouwd geweest, want zij uh, sterft in het kraambed, ja. samen met de zoon, die, uh, de troonopvolger, de troonopvolger, die opnieuw de troonopvolger zou worden. En dat is natuurlijk voor Leopold uh, een vreselijk persoonlijk drama, maar politiek gesproken ook wel een streep door zijn rekening. Aangezien op die manier zijn, hij kan zijn toekomst. Hij Engeland een toekomst in Engeland wel ah ja, is in een Engeland. soort Aanhangsel van de ja. familie dan, maar ik kan daar niks meer gaan doen. Ja, hij, is, hij, heeft daar, hij heeft dus op het moment dat hij naar Engeland kwam. wel een, een serieuze uh, dotatie gekregen. Ah, ja, ja. Uh, die, ook, uh, ja, die hij ook. die bleef ontvangen. Uh, na de dood van Charlotte. Voor hem was het ook geen goede zaak om op dat moment te vertrekken. Dat zou zijn positie in Engeland natuurlijk. Uh, ondermijnd hebben. Dus hij blijft daar. Hij blijft daar ook 15 jaar nog. Uh, dat om, is... om die dotatie. Om, te... Niet alleen om die dotatie te krijgen, maar ja, wat, wat moest die prins doen? Hè? Ja, ja, ja, ja. Je merkt ook wel in die, in die geschiedenis dat hij, ja, hij verveelt zich. Hij heeft, hij heeft wel de ambitie om ergens een, een belangrijke rol te spelen in de Europese geschiedenis. Nog even naar het overlijden van Charlotte. Ook dat heeft... De, de prins was daar tristig van, uiteraard. Hij heeft gerouwd, maar heel het land. He. De, de winkels waren veertien dagen gesloten. Ja, de winkels waren toe... De mensen waren echt compleet in rouw gedompeld. Ik heb in Windsor een marmeren beeld gezien van Charlotte... die ten hemel opgenomen wordt, als was het de moeder gods zelf. Het, was... het is een prachtig beeld dat daar in, in Windsor staat... En dat is dus eigenlijk betaald. Uh, men had toen um, een, een inschrijving geopend, waarbij de mensen slechts één guinea mochten uh, betalen. Dus dat is betaald met het geld van het volk. Werkelijk een soort symbool. Ah, en van er was de een liefde. een een financieel plafond. Je ja, mag niet meer, je mocht geven, niet meer geven, men, geven dan dat. En, de mensen alles weggeven. Ja, dus, uh, ja. En toch is er eigenlijk een heel mooi beeld. Um, ja. En, en Leopold staat daar naast, in, uh, in Windsor. Maar dat is fijn, een beeld van hem als uh, uh, knight of the garter, dus de orde van de Kouseband. Uh, maar eigenlijk het beeld dat daar oorspronkelijk stond, en dat door hem, voor hem was uh, gemaakt door uh, koningin Victoria, die dan uh, zijn nichtje uh, was, fijn, die, die dan eigenlijk het, het verhaal van Charlotte moest voortzetten. Um, maar dat beeld is ondertussen verhuisd naar een heel klein kerkje in Eshore. Ja. Uh, waar, uh, waar hij met Charlotte gewoond heeft. Dus alles wat we nu verteld hebben, heeft zich afgespeeld in 1817. Dus lang voor 1830, toen hij Leopold I werd koning van de Belgen. Die man had echt al een leven achter de rug. En, en, en een interessant leven. Hoewel hij dus een nobody lijkt, iemand waar wij niks van weten. Straks uh, praten we over... Wat er na 1830 is gebeurd. Interne keuken. Radio, radio 1. Komt u te weten wat er met Leopold I is gebeurd na 1830? Maar is dit... Er is uh, een verkeer, verkeersprobleem. Op de E19 in Kontig, op de e 313 in herentals west en ook tussen Massenoven en Rans, daar uh, loopt de wachttijd op tot 20 minuten. En op de E19 komende van Nederland, tussen Loen uit Brecht, daar loopt die op tot 25 minuten. Op de Antwerpse ring, richting Gent, tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel, richting Kust gaat dat traag op de E40. Tussen groot bijgaarden en Tarnat, daar is al een wachttijd van meer dan een half uur en tussen Merelbeke en Drongen. Richting Gent op de E17 in Deinze, daar is de weg vrijgemaakt, richting Kortrijk op de E17. Tussen Gentcentrum en Zwijnaarden. En dan nog op de kleine ring rond Brussel. Uh, nee, op de grote binnenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Leonaard. En op de grote buitenring tussen Strombeek en groot En op de kleine ring richting Basiliek in de Leopold II-tunnel. Gita en ik over het leven van Leopold I. En we zitten in 1830. We hebben de Hollanders buiten gegooid. Er is een nieuw land ontstaan. En het is een beetje raar voor mensen van deze tijd. Je kan je dat moeilijk voorstellen dat zo'n nieuw land dan beslist. Nu gaan we een koning zoeken. We gaan ergens in de adel een kandidaat koning Is dat met een, een headhuntersbureau? Ja, ja dat is je heel, dat, heel vreend, Hoe is dat gegaan? Nee, de eerste vraag die ik wil stellen is... Hebben ze niet overwogen om, de, om een president te verkiezen? Ah, ja, ja, natuurlijk. Dat lijkt mij toch vanzelfsprekend. Well, ze hebben vier dagen... Um... ...vergaderd in het Nationaal Congres en dan hebben ze beslist dat het een monarchie moest worden. Wat was daar de argumentatie voor? Wel, ja, men had uh, het idee dat een republiek... Um, ...dat dat uh, utopisch was voor België op dat moment. Um, en dat een monarchie beter paste bij de, ja, de zeden en gewoonten van het land. Maar voor de toenmalige uh, ja, parlementsleden... Uh, maakte dat eigenlijk ook niet zoveel verschil. Een monarchie ah. en een republiek, omdat um, men ja, een zeer vooruitstrevende liberale grondwet had um, geconcipieerd, waarbij die, die, die vorst sowieso heel weinig macht had. Ah, ja, ja, ja. En het Geen, maakt of het niet veel uit. Een parlementaire democratie wordt of het dan een koning of een president aan het hoofd heeft. Ja, dus, dus die parlementaire worden, democratie was eigenlijk het voornaamste. En het, uh, de vraag of het een koning zou worden... Uh, Om dus president dan in, Wie stemt er voor een koning? <laughs> en er waren ja. Maar, <laughs> ja, uiteraard was er ook een heel beperkt kiesrecht. Dus zo, zo er in de, in de Belgische bevolking ergens een republikeinse tendens had bestaan, en die was er natuurlijk wel, dan werden die republikeinen ook wel niet die evenredig zijn... vertegenwoordigd in dat Nationaal Congres. Dus het, het, de republikeinse fractie was sowieso heel klein. Hè. Ja, ja. ja. Maar er was dus al een grondwet uh, geschreven en toen moest er een koning... Ja, er dat dat de, ging de... samen. Dus ja. het feit dat, dat, een, een, dat België een constitutionele monarchie is... is natuurlijk een onderdeel van de grondwet. Ja, maar de, die koning, die dan Leopold I is geworden... die moest zich wel neerleggen bij die grondwet. Die ja. had zich te houden dus aan de, de regels... De grondwet, die... de grondwet dateert van februari. Um, en hij is dan in juli uh, naar België gekomen... Um, het is eigenlijk in die tussentijd dat een, een soort van parallel uh, diplomatiek-offensief uh, op gang is gekomen. Want België weigerde de, de protocollen te aanvaarden die het congres in Londen, uh, dus van de mogendheden, oplegde aan uh, België in verband met de grenzen. Mm -hmm. En op die manier was het eigenlijk ook niet, uh, niet mogelijk om diplomatiek al uh, van alles te doen vanuit België. Maar uh, de onrust na de revolutie bleef tamelijk uh, hevig. De binnenlandse onrust? De binnenlandse onrust. Dus het, het, het land was ja, in volle transitie. Hè. Ja. Um, en en... en waar, ging die, waar ging die onrust dan over? We hadden de Hollanders buiten gekegeld. Wat valt er dan nog van mening te verschillen? Nou ja, er was al... Een, ...een dreiging dat de Nederlanders terug zouden komen. Hè. Dus die, die, heel die revolutie was nog niet geconsolideerd. Um, dus ja, dat, dat was een heel onrustige toestand. En de Belgische revolutionairen dachten dat uh, als er een koning zou komen... ...dat, dat, ja. die, dat die rust zou terugkeren... Ja. En dat het land zich zou kunnen vormen, wat ook gebleken is uh, als Leopold dan in juli uh, naar België gekomen is. Dus het, het, de stabiliserende functie van zo'n ja. vorst is daar wel ja. vrij duidelijk. Ja. Het is een beetje wat je in Libië op dit moment ook ziet. Hè? Van, van, ja. Niemand weet wie daar nu nog de baas is. Het is allemaal te wachten. Het is een periode van machtsvacuum, inderdaad, en, en zo'n... Ja, zo'n situatie is heel explosief en er kan dan... Een toestand van, van. Ja. Maar die Leopold heeft dus, ja... ja uh, ik vrouw ik me niet? afvraag, um, Gita, is er dan zo'n plakboek van potentiële koningen die zo in de koningshuizen circuleert? Well, uh, wie, wie, wie kent wie? Die iemand? Heel, ja. heel eigenaardig, uh, waarschijnlijk als we daar achteraf naar kijken. Uh, eigenlijk de, de meest... Uh, um, de, de figuur die, die het meest in aanmerking kwam, was de prins van Oranje. Ja, maar Heel raar. Die, ja. buitengekeken. die, die was buitengekeld, maar die was wel, in tegenstelling tot zijn vader, uh, Willem I, was die wel voorstander van een administratieve scheiding hmm. tussen Noord en Zuid. Ah, ja, dus dat vader koning van de Nederlanden zou zijn. En, en de zoon, de kroonprins, als het ja. ware, koning van België. Ja, dus dat was een. een uh, dat was... Maar dan uh, de, de, het Nationaal Congres heeft dan de Oranjes voor eeuwig uitgesloten van de troon. Dus het was niet meer mogelijk. Om um, die figuur dan uh, koning te maken. Dan zijn er hebben er verschillende andere namen uh, gecirculeerd. De zoon van Louis-Philippe, dus de Franse koning. Um, allerlei figuren. Maar Louis-Philippe bijvoorbeeld was zelf absoluut geen voorstander van het feit dat zijn eigen zoon koning zou worden. Omdat dat ook weer een gevaar zou zijn voor, voor de vrede. Uh, daardoor zou, zou België een, een soort van annex van, van Frankrijk lijken. Ja, ja. Dat was zeker niet de bedoeling. Dus België was ook wel. Een soort van sluitstuk van een Europees uh, verhaal. Hè? En in die zin was dan de, uh, de strategie om Leopold aan te zoeken, om koning der België te worden, wel een goede strategie, een Duitse prins met grote connecties in, met, met, met Rusland, ja. hè. Rusland, ah, ja. Rusland ja, ja. ook in Engeland. Ja. Ja. Hij had de Griekse troon een jaar voordien geweigerd. In 1830 was er ook zo'n heel verhaal... Eigenlijk een gelijkaardig verhaal in Griekenland. Hij had toen de, de Griekse troon geweigerd, omdat hij rekening hield met uh, de natie. Met de Griekse natie, die ook niet wou... Het moest een uh, Een Arabische prins of zo was geen optie. Een Arabische prins was geen optie, dat denk ik niet. Mm -hmm. Maar dus Leopold, de eerste, om nu even met reuze stappen erdoor te gaan, die zegt wel ja, hoewel hij toch weet... Ja, ze hebben daar een, een, een, een grondwet gestemd in België, die mij machteloos maakt. Ja, dus hij is daar eigenlijk wel redelijk... Uh, ja, huiverachtig tegenover, maar hij is op dat moment in Engeland goed bevriend met um, eigenlijk de meest radicale liberaal die uh, Engeland kende, dus daar was de reform bill uh, juist goed gekeurd, min of meer en Lord Durham was zijn, een van zijn goede vrienden en die... Um, ja, dat, is, dat is een interessante connectie, die ook niet zo echt bekend is in, die, in heel die, die complexe geschiedenis. Uh, die vriend ja, die, die adviseerde hem dan toch om daar, uh, ja, daar zijn zijn plan mee te trekken hè, met die grondwet. En hij heeft ook een, een dokter, een lijfarts. Zo'n dokter... grondwet, dat is maar een vortje ah, ja. papier. Nee, nee, nee. Dat is, nee. De, uh, hij wordt eigenlijk wel duidelijk geadviseerd om dat ernstig te nemen. Ja. Um, en te zien va, hoe, de, hoe dat die vrijheidsidealen die daar dan in besloten liggen, gecombineerd kunnen worden met uh, ja, het ordebewarend beginsel dat een koning nu eenmaal is. Dus die, uh, ja, dat, dat is ook wel de, de... Ja. hetgeen wat je op de congreskolom ziet. Hè? De, de, de grondwet is de sokkel en de koning is, het, ja. is, is eigenlijk de, degene die dan de orde of het land symboliseert. Ja, ik heb me daar tijdens het lezen van het boek geregeld vragen over gesteld. Je weet dat dan uit de geschiedenis, want we, we hebben een zeer liberale grondwet en de koning heeft eigenlijk niet veel macht. Hij ontslaat en hij benoemt de ministers en daar is het zo ongeveer mee gezegd. Maar toch, heel dat boek lang. Gaat het eigenlijk over politiek en over romantiek, maar ik heb het nu even over de politiek die Leopold speelt, zowel op het Europese niveau, maar ook binnenlands. Hij is voortdurend bezig met, met politiek en met uh, schuifelen en, en mensen tegen elkaar uitspelen. Dat was, hij was wel bezig. met. Hij was natuurlijk bezig met politiek. Hoewel dat toch diezelfde grondwet is waar we vandaag nog altijd mee Ja, maar hij, hij, hij werkt wel binnen een, een bepaald kader dat hem absoluut niet zint. En hij schrijft dat ook heel duidelijk in zijn, uh, in zijn brieven. Ook voornamelijk in die persoonlijke brieven, maar ook naar politici schrijft hij onverbloemd dat hij die grondwet eigenlijk maar, uh, maar niks vindt. En, dat... en, en hij probeert om toch macht uit te oefenen. En hij probeert macht uit te oefenen. En hij slaagt daar ook wel in natuurlijk. Op dat moment is de... Is de of in die periode is de partijstrijd nog niet zo... Uh, enfin, niet zo ontwikkeld. Uh, dus... Heeft Naarmate de partijstrijd ruimte. toeneemt, verliest hij macht. Dus hij probeert zoveel mogelijk die partijstrijd te vermijden en, en in te tomen. En dat is eigenlijk zijn Naarmate rol. Naarmate dat katholieken en liberalen en dan socialisten uh, sterker en groter worden, krijgen die meer macht. Tussen de tijd kan die koning veel meer zich laten gelden. Kan die zich laten gelden? Ja. ja, ik heb nog een vraag. Merk je iets van de genen, de geest zeg maar van Leopold I in het huidige koningshuis? Bepaalde kenmerken, persoonlijkheidstrekjes? Dat vind ik heel uh, moeilijk te beantwoorden. Die vraag, ik, ja, dat is, uh, fa, dat is ook een andere tijd natuurlijk. Hè. Ik vind het heel, heel lastig om, om, uh, om degenen te gaan. Uh, Rudy bedoelt als verklaring. kinderen. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik bedoel ja, dat. Ja, maar nee. had hij natuurlijk wel, hè. Ja, is ja, dus, dus, toch, dus ja. toch, Nee, maar ik bedoel autoritair of, of dat, dat spel spelen van de politiek. Ik bedoel, dat, hebben ze nu lessen getrokken uit, uit voorvader? Maar ik denk dat er daar, er zitten daar ook wel andere koningen tussen zitten... Die, uh, ja, die, het, ...die het verhaal toch wel degelijk gecompliceerd hebben... ...als ik het een beetje eufemistisch mag zeggen. Ik denk dat Leopold zijn, zijn rol als koning... Uh, ...ondanks alle uh, ja, gesakker op die grondwet... ...dat hij zijn rol als koning eigenlijk wel goed gespeeld heeft. Dan kun je bijvoorbeeld van Leopold III absoluut niet zeggen. Die, uh, die heeft eigenlijk het koningschap ondermijnd door zo eigenzinnig uh, te ageren. Leopold I had meer bewegingsruimte, maar... Um ja, hij, hij, was, hij was heel intelligent. Een heel intelligente man, hoor. Ja. Mag ik nog een citaat voor? Want je hebt heel veel brieven uh, gelezen om, om dit boek te kunnen schrijven. Ik mag je een citaat geven uit, uit, uit zo'n brief waarin... Uh, ik denk dat het tegenover Queen Victoria is. Dat Leopold I over zijn volk het volgende zegt. De Belgen zijn een volk zonder schaduw van nationaliteit. Ze beschikken niet over welke politieke intelligentie dan ook. Ze zijn zonder twijfel de meest onuitstaanbare schepselen die bestaan. Gelukkig... Gelukkig verhindert een zekere apathie de Belgen veel schade aan te richten en stomiteiten te doen waarin ze zo gedreven zijn. Ja. Tot daar onze eerste halve onuitstaanbare Juist. Ja. Hij hield de vorst van zijn, van zijn volk. Hij hield natuurlijk van zijn volk in de mate dat zijn volk van hem hield. En, uh, ja, ja, ja, dat viel ja. ook altijd. liefde al tegen. Kan ja. niet van één ja. kant Nee, nee. Komen. Dat, dat viel eigenlijk mee. Dus Wanneer uh, merkte hij dat het volk van hem hield, bij allerlei manifesten. Hij zorgde daar ook voor dat hij gezien werd. Hij raadde bijvoorbeeld koningin Victoria ook aan van zich te laten zien in haar land. Dus die, die uh, encenering ja. en die, die manier om, om uh, ja, de liefde van het volk te winnen, hij, hij verstond die kunst wel. Um, als hij het zo over die Belgen en hun uh, gebrek aan uh, vaderlandsliefde heeft, heeft hij het Vaak over de politieke klasse, die te weinig ah, nationaal ja. dacht. Die, te, die zich te veel uh, met de partijstrijd inliet. En te weinig met de echte grote belangen van het land. Dat gaat over zijn regering? En over Dat de... gaat vaak over, de, ja, over, de, over zijn regering, over de, over, de, ja, over de politieke klasse. Het volk, hij steunde eigenlijk als koning op het volk. Ah. Dus het volk was voor hem uh, de steunpilaar... Uh, het, het katholieke volk, hè? De, het, het, het Vlaamse volk ook. Heel paradoxaal waarschijnlijk als we dat vandaag Ja, de koning uh, was een Flamingant. Nu overdrijf maar, ja, een tussen, klein beetje. Tussen, maar... tussen aanhalingstekens ja. was de koning een Flamingant, Voor hem was het, was het Vlaamse volk eigenlijk... De, de, de, de ware Belgen waren de Vlamingen. Hij zei, la langue flamande est pour ainsi dire la mienne. In het Frans, weliswaar. Ja, ja, ja, dat is een bijzonder grapje natuurlijk. Ik kende te weinig Nederlands om dan ten opzichte van die flaminganten... ...zij dat ook echt zo mooi te spreken als zij. Dus hij verkoos dan maar het Frans. Ah ja, maar hij kon het wel in principe. Wow, ik denk dat ik heb weinig... Hij, hij was polyglot, maar Nederlands. Ja. Dat is niet maar, maar, maar, in die brieven waarom, te, te vinden. Waarom was hij dan flamingant? Omdat, juist om, omdat de Vlaams, het Vlaamse volksgedeelte, zoals hij dat dan noemde, de Vlaamse volksfamilie, was voor hem eigenlijk ook zo een pijler van orde en rust. Net als het katholicisme, ah, dus ja, ja. Het, het, het religieuze volk. Hij was zelf geen, geen katholiek, hij was protestant. Maar toch was dat uh, braaf, rustig, braaf, rustig volgzaam. Ja. Dus ja, al de, alles wat we ook... En, en vandaag niet meer zien. <laughs> We begrijpen dat nu moeilijk, maar dat, dat, dat, dat Vlaamse was een stuk van de Belgische identiteit. En je moest die dan als Belgen afzetten tegen Frankrijk en tegen Holland. En in die zin was de Vlaamse taal bruikbaar om een Belgische identiteit te, te benadrukken. Ja, de, de, de Vlaamse leeuw bijvoorbeeld is, uh, is voor het eerst gespeeld in 1848 in de Gentse Minaarschouwburg. Als een, als een manifestatie um, om de Fransen erop te wijzen ja. dat... Dat de Belgische identiteit wel degelijk bestond. En niet de leeuw van Vlaanderen van, van Conscience. bedoelt u dan of? Nee nee, de, oh, de Vlaamse leeuw. Ik ben nee, nee de Vlaamse leeuw, van Hippolyte. Liet. Het lied, he? Ja het lied, het Of eh, 700 bladzijden over Leopold I. Ik doe u onrecht aan door het gesprek hier af te ronden, maar ik ga dat toch doen. <laughs>